11 uur, onderduift wit met het NOS-journaal. De Egyptische legerleiding staat stakingen niet langer toe. Volgens het leger zijn ze schadelijk voor de economie en de nationale veiligheid. Het leger heeft sinds het vertrek van president Mubarak tijdelijk de leiding over Egypte. In een verklaring op de Staatstelevisie zei het leger dat actie wordt ondernomen... tegen mensen die toch het werk neerleggen. De afgelopen dagen staakten onder andere politieagenten en ambtenaren. Ze eisen een hoger loon en betere arbeidsomstandigheden.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 Het lagere tekort komt vooral dankzij meevallende belastinginkomsten. Op verantwoordingsdag in mei worden de definitieve cijfers over 2010 bekendgemaakt. De meevallers hebben overigens geen gevolgen voor de bezuinigingen, zegt het kabinet. Premier Rutte vindt het terecht dat hij niet naar de Kamer is gegaan... voor een debat over de bezuinigingen op het passend onderwijs. Wij zijn rolvast, zei hij op zijn wekelijkse persconferentie. De hele oppositie eiste gisteravond dat Rutte bij het debat over de onderwijsbezuinigingen zou zijn, omdat minister Van Bijsterveld weigert naar alternatieven te kijken. Maar de premier weigerde te komen omdat hij vond dat Van Bijsterveld het onderwerp prima zelf kon afhandelen. Volgens Rutte is er nog steeds sprake van een uitgestoken hand naar de oppositie. Het beeld dat er een vooropgezet plan is dat door het parlement is geduwd, klopt gewoon niet, zei Rutte.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 Op het voormalige Duitse oorlogsvliegveld Peest in Drenthe... zijn alle explosieven uit de grond gehaald. En dat werd vandaag gevierd. In twaalf jaar tijd zijn meer dan 200.000 bommen en granaten gevonden... en onschadelijk gemaakt. Aan het begin van de oorlog begonnen de Duitsers met de aanleg... van een groot militair vliegveld bij Peest. Toen het bijna klaar was, kwam er een eind aan de oorlog. De geallieerden gebruikten het terrein... om er explosieven uit heel Noord-Nederland te dumpen. De gemeente Noorderveld besloot in 1999 het hele gebied schoon te maken naar de vondst van een Duits gevechtsvliegtuig gevuld met explosieven. De grond bij Peest wordt nu teruggegeven aan de eigenaren. In de eredivisie voetbal is één wedstrijd gespeeld. FC Utrecht speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Heracles. Utrecht stond bijna de hele wedstrijd met 1-0 voor... maar kort voor tijd maakte Heracles gelijk. Schaatster Martina Sablikova heeft in Salt Lake City... haar eigen wereldrecord op de 5 kilometer aangescherpt... De Tsjechische, die vorige week de wereldtitel Allround moest afstaan aan Irene Wüst, was met een tijd van 6,42,66 honderdste bijna drie seconden sneller dan in maart 2007. En tot besluit het weer overwegend bewolkt minima rond het vriespunt. Ook morgen bewolkt met aan het eind van de dag in het zuidwesten wat lichte regen. Middeltemperatuur tussen 2 graden in Groningen en 6 in Limburg, maar door een stevige oostenwind voelde het een stuk kouder aan. Na morgen toenemende kans op zon, het wordt wel kouder. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het rond het vriespunt, binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond, dit weekend is het precies een jaar geleden dat het kabinet Balken en de Vier implodeerde. Het ging aan wantrouwen en gekibbel, ten onder, zo weten we inmiddels. Om dat nog eens kracht bij te zetten, stuurde vicepremier Maxime Verhagen vandaag een Twitterbericht uit de ministerraad. Het valt me in vergelijking met het vorige kabinet telkens weer op... dat we niet elkaar steeds proberen te overtuigen van ons eigen gelijk... maar samen aan een goede oplossing werken. Alsof hij wilde bewijzen dat het vorige kabinet niet voor niets is gevallen... reageerde de vorige vicepremier, André Rauwvoet, als volgt. Maxime, ik begrijp dat je een positieve ontwikkeling... in je gedrag hebt doorgemaakt. Complimenten.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 En de E-Street Band. I'm on fire. Welkom bij met het oog op morgen. De Duitse minister van Defensie, Karl Theodor zu Gutenberg, zit in de problemen. Hij geldt als een politiek wonderkind, maar deze week verscheen het bericht dat hij delen van zijn drie jaar oude proefschrift heeft overgeschreven. Met de voormalige Nederlandse minister van Defensie van Middenkoop en Annette Biertschel, Duits correspondent in Nederland, analyseren we de overlevingskansen van deze christendemocraat. Premier Rutte weigerde gisteren naar de Tweede Kamer te komen... om te praten over het speciaal onderwijs... hoewel 74 van de 150 Kamerleden daarop aandrongen. Politiek redacteur Wilma Borgman vraagt hem straks... waarom hij dat dringende verzoek weigerde. Om kwart voor twaalf praat ik met Edgar Burksen... een Nederlandse filmeditor die carrière maakte in Hollywood. Morgen krijgt hij een belangrijke prijs. Een editor monteert de film, maar hoeveel invloed heeft hij er eigenlijk op? En worden films van tegenwoordig heel anders gemonteerd... dan films van vroeger? Om vijf voor twaalf bellen we met Mexico stad. Daar is een 19-jarig meisje in hongerstaking gegaan... omdat ze uitgenodigd wil worden voor de bruiloft... van de Britse prins William met Kate Middleton. Onze correspondent gaat op zoek naar haar. We beginnen vandaag met een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 18 februari. Blauw, keer ik terug naar jou. Het kabinet gaat het doen. Er komt meer politie op straat. Slimmer werken, effectiever en het geeft uren meer uh, gewoon blauw op straat. Er komt minder papieren romslomp. Het jaarverslag van de politie wordt net zo lang als dit nieuwsoverzicht. Twee aviertjes. En agenten zitten straks minder lang achter hun bureau. Dat gaan we merken. Dat de agent ook echt op straat zijn werk kan doen... en niet eindeloos bezig is met het invullen van formulieren... terwijl het ventje wat hij heeft opgepakt alweer zwaaiend voorbij wandelt buiten... De politie laat voortaan op één centraal punt de administratie doen. Tot vreugde van de diender op straat. Vroeger zat ik gemiddeld zo'n 2,5, 3 uur te ticket. Het ligt aan het aantal meldingen wat je hebt gehad. En nu is het een kwestie van een half uur tot drie keer bellen. En daarna aan het eind van je dienst een controle uitoefenen of alles wat op papier staat, juist is verwoord. En dan ben je klaar. Ook in het Midden-Oosten was veel politie op straat, zei het met andere bedoelingen. In Bahrein werd hard opgetreden bij een nieuwe demonstratie tegen het regime. Het ja, Er is zeker één dode gevallen. Het neerslaan van de protesten gebeurde niet zachtzinnig. Ook in Jemen was het opnieuw onrustig. Vier doden en tientallen gewonden waren het gevolg. Op de bakenmat van de protesten in het Midden-Oosten denken ze daar niet aan. Het Tagrierplein het in Cairo viert feest. Reden voor het feest, president Mubarak is nu een week verdreven. Hij zit vermoedelijk in de badplaats Sharm el-Sheikh. Ook weer populair bij Nederlandse toeristen. Voor veel mensen begint vandaag de Krokusvakantie. Egypte maakt als vakantiebestemming zijn comeback. Wat ik gehoord heb is, uh, zeker in Luxor, is het uh, best wel veilig ook wel veilig geweest. Dus uh, ik ga er met een veilige naar naartoe. Snorkelen, duiken, slap hangen, lezen. We doen vandaag een controle-luxe verzuim. Ja. En uh, uw zoon is ziek gemeld, klopt dat? Klopt, klopt. Ja. En ja. jullie zijn thuis. We zijn thuis. En ik zie hem daar ook op de bank Wij liggen. Op de bank. En jullie gaan niet eerder op vakantie. Gaan niet, sterker nog, we gaan helemaal niet op vakantie. En uw verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. De dagelijkse files zijn korter dan normaal op vrijdag, zeker in de Randstad. Ja, dat was vanmiddag. Het was opvallend rustig op de weg. Komt dat door de vakantie of door de hoge benzineprijzen? Als je nu je tank volgooit, dan schrik je toch even. Brandstof is in Nederland nog steeds peperduur, terwijl de olieprijs is gedaald. Volgens de PVV worden automobilisten belazerd. Als de olieprijs omhoog gaat, dan is er een keer wel een belangrijk onderdeel. En als de olieprijs naar beneden gaat, dan is er een keer... ja, is het maar een klein onderdeel. En dat, ja, dat gelooft niemand meer. Zeker de automobilisten niet. Het kabinet gaat nu uitzoeken of er iets aan de hoge brandstofprijzen te doen is. Het is niet het eerste onderzoek en de oplossing lijkt simpel. Al die onderzoeken wijzen eigenlijk uit dat de hoge benzineprijzen in Nederland voornamelijk veroorzaakt worden door hoge accijns en btw. Tweederde van de benzineprijs gaat naar de overheid. Dat is op zich prima, dat doet de overheid waarschijnlijk hele nuttige dingen mee. Maar daarmee maken wij wel, of hebben wij wel in Nederland, de hoogste benzineprijs van de wereld. En zolang die accijns niet omlaag gaat, betaalt u zich... Dat was het nieuws vandaag op radio en TV. De krant van morgen met Helene Ekker. Ja, inderdaad, veel zieken, tussen aanhalingstekens... op laatste dag voor voorjaarsvakantie, schrijft het AD. Voor 750.000 mensen is vanmiddag de vakantie begonnen. En veel ouders haalden hun kind al een dag eerder van school... om op vakantie te kunnen gaan. Veel andere wintersporters vertrekken vannacht. Misschien wel nu, maar die hebben waarschijnlijk vette pech. Al dus het AD. Want juist morgen tussen tien en twee uur... leidt de winteruittocht tot grote files in de buurt van de, van de skigebieden. Wie vannacht vertrekt, staat er morgen middenin. Voor degenen met pech onderweg zijn er vandaag speciale Nederlandse vliegende mobiele brigades vertrokken richting de Franse Alpen. De Telegraaf meldt dat een experiment van de ANWB tijdens de kerstvakantie met deze brigades een groot succes was. Daarom rijden nu opnieuw de herkenbare gele auto's richting skigebieden. De ANWB noemt Frankrijk een enorm hiaat in hulp aan automobilisten. In andere wintersportlanden als Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland zijn er zusterorganisaties van de ANWB, maar Frankrijk kent geen wegenwacht. Oppositie ruikt eensgezind bloed, is een kop in de volkskant. De verkiezingsdebatten hebben de coalitie van VVD, CDA en PVV geen goed gedaan. Eén week van debatten heeft de coalitie volgens de laatste peilingen de eerder voorspelde meerderheid in de Eerste Kamer gekost, al dus de krant. En daarom zal de strategie veranderen en alsnog Mark Rutte worden ingezet. Dit weekend gaat de premier skiën, daarna zal hij veelvuldig op tv verschijnen... om zijn achterban wakker te schudden. Het is juist fantastisch als oud-politici als Eurlings... overstappen naar het bedrijfsleven, vindt Bernard Wientjes van VNO-NCW. Volgens trouw wil hij graag tegenwicht bieden... aan de felle debatten over belangenverstrengeling die de overstap oproept. Politici zijn uitstekend in staat om zelf de afweging te maken... of een overstap naar het bedrijfsleven problemen oplevert. En bovendien, zegt Wintjes... Critici moeten zich ervan bewust zijn dat beperkingen in de arbeidsmobiliteit van ministers... een rem kunnen zijn op de bereidheid om überhaupt voor een politiek ambt te kiezen. De leegstand van kantoren is het onderwerp van een bericht in De Telegraaf. Uit een groot onderzoek door een vastgoedadviseur... blijkt dat die leegstand dreigt op te lopen tot 30%. Geen enkele economische opleving kan dit grote percentage wegwerken. En in de kantoren die wel in gebruik zijn, worden steeds minder bureaus bezet. Op dit moment ligt die bezettingsgraad van een kantoor slechts tussen de 50 en 70 procent. Twee Amsterdammers hebben een missie, Noord-Korea en het Westen dichter bij elkaar brengen. Ze organiseren van alles. Bijvoorbeeld komende zondag een Noord-Koreaans filmfestival in Zaandam. Ze zijn ook de drijvende kracht achter de stichting Democratic People's Republic of Korea. Remco van Daal en Remco Hellingman zeggen in de Volkskrant... geen vertegenwoordigers te willen zijn van het regime in Noord-Korea. Als je dit doet, word je meteen neergezet als propagandist of als mafkees. Terwijl het alleen maar onze bedoeling is inzicht te geven in het echte Noord-Korea. Het is lastig om te zeggen of het een dictatuur is of niet. In het Westen gaan verhalen over kinderen die gras moeten eten. Maar daar hebben wij nooit wat van gezien. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Na, na, na, na, na, na, na. Du Nord met Almost There. Hij gold jaren als de golden boy van de Duitse politiek... en werd zelfs de kroonprins van Angela Merkel genoemd. Karl, Theodor, Maria, Nicolaus, Johan, Jacob, Philip, Frans, Jozef Silvester, Freiherr, von und zu Gutenberg. Kortweg, Karl Theodor. Maar sinds het er naar uitziet dat hij zijn drie jaar oude proefschrift min of meer bij elkaar gescharreld heeft, gaat het niet meer zo lekker met hem. Annette Bierchol, Duits correspondent in Nederland. Goedenavond. Hallo, wat heeft hij precies gedaan? Nou, het blijkt dus zo te zijn. Dat heeft dus uh, ook een andere wetenschapper uitgevonden. Inmiddels ook verschillende kranten uitgevonden. En uh, heel veel mensen inmiddels ook op internet vinden het eruit... dat hij op zeker meer dan 80 uh, plaatsen op zijn dissertatie... gewoon copy-paste uit Google heeft toegepast. Net als een middelbare scholier. En dat is natuurlijk voor iemand... Uh, ja, met zo'n uh, tot nu toe bijna onkreukbare imago... is dat natuurlijk erg pijnlijk. Ja, En ging dat dan om diepe wetenschappelijke inzichten of om eenvoudigere lectuur? Nou, dat wordt nu nog onderzocht. Uh, wat, wat hij heeft gedaan, in ieder geval, uh, ja, één voorbeeld kan ik maar noemen, dus de Frankfurter Allgemeine Zeitung, dat, uh, ja, een, een groot uh, uh, dagblad in Duitsland, uh, heeft uitgevonden dat de hele inleiding van zijn dissertatie dus is, uh, gewoon letterlijk is overgenomen uit een artikel in die krant. En dat, uh, ja, von toe Gutenberg dus niet heeft uh, duidelijk gemaakt dat hij dat inderdaad heeft ge, uh, gedaan en dat hij gewoon overgeschreven, heeft, dus het is domweg plagiat. Ja, goed, heeft u mij gereageerd? Laten we even luisteren. Meine van mij verfasste Dissertation is geen plagiat en den Vorwurf weise ik met allen nadruk van mij. En zich iemand hierdoor, of door inkorrektes zetten en zitieren of versäumtes zetten van Fußnoten bij insgesamt 1300 Fußnoten en 475 Seiten verletzt voelen, zo so doet mir dat aufrichtig leid. Ja, hij zegt ik heb geen plagiaat gepleegd. Als iemand uh, zich, uh, ja, wat zal ik zeggen, misdaan voelt, dan spijt me dat. Komt hij daarmee weg? Nou, het, uh, dat is, hij komt daar zeker mee weg. Dus hij moet niet opstappen. Dat, wat dat betreft komt hij daarmee weg. Uh, dat is uh, niet zo belangrijk uh, voor zijn politieke functie als minister van Defensie. Dat hij zou moeten opstappen. Maar het gaat wel zeker gevolgen hebben voor zijn imago. Kijk, uh, hij is, uh, ja, u zei het zelf, hij is natuurlijk de Sonny boy geweest. De, de kroonprins van Angela Merkel. En hij heeft uh, echt een imago in, in de Duitse politiek die, die, die heel... Uh, goed is als serieus betrouwbaar. En dan tegelijkertijd dus iemand van zo'n adellijke familie met een grote naam. Uh, en dan toch nog iemand die, die ook iets in zijn hoofd heeft. Hè? En uh, nou ja, als iemand dus betrapt wordt uh, op iets wat, wat niet alleen een klein foutje is... Uh, maar misschien toch veel groter is... Uh, dan zou dat inderdaad, denk ik, toch gevolgen ook voor zijn imago... zeker bij, bij gewone Duitsers hebben. Ja. Is voor het eerst dat hij een opspraak raakt? Nee, het is niet voor het eerst. Uh, hij is ook in zijn functie, die, uh, ja, heeft hij toch dingen gedaan die, uh, ja, die bij veel experts, politici, maar ook media, uh, sterk bekritiseerd waren. Dus uh, de, hij was uh, daarvoor minister voor Economische Zaken geweest. Nou, dat, dat was tijdens de financiële crisis. En uh, nou, daar heeft hij uh, ja, tegen de zin van zijn collega-ministers. Uh, wilde hij het eigenlijk niet dat uh, de autobedrijf Opel steun zou krijgen van de overheid uh, en hij uh, ja, heeft later, nu is de minister van Defensie, nou dat, dat was een grote affaire geweest uh, in Kunduz die zo, zogenoemde Kunduz affaire ging om een bombardement van civiele doelen in, uh, in Afghanistan en uh, nou hij heeft eerst volgehouden nou dat was eigenlijk een noodzakelijke operatie geweest en moest uh, ja, later toch uh, uh, toegeven dat dat helemaal niet de, de officiële lijn van, ja. ook van Defensie was ja en wat, wat een beetje zijn, zijn, zijn lijn van doen is, uh, is dus dat hij toen uh, gewoon de mensen die hem tegen hebben gesproken, die heeft hij ontslagen. En uh, heeft dus zelfs niet de verantwoordelijkheid genomen. En uh, dat wil ik even nog noemen, nu met de hele Plagiat dissertatie kwestie. Mm. Daar heeft hij dus uh, uh, ook in diezelfde reactie heeft hij ook gezegd, nou je moet ook een beetje begrip hebben. Ik was toen een jonge familievader, twee kleine <laughs> kinderen thuis en zat dan nog te schrijven, nou dan kan zo'n foutje maar even gebeuren. Dus... Uh, uh, dat wordt inderdaad, uh, tenminste nu nog in de media, uh, gezien als iemand, uh, of het niet toch een klein foutje in zijn karakter is. Ja precies, dat het meer is dan alleen maar uh, wat we hier nu zien. Aan de telefoon is ook oud-minister van Defensie Eimert van Middelkoop. Goedenavond. Dag meneer de Bink. Tot vorig jaar was u collega van uh, van Gutenberg. Ja. Wat voor man is het volgens u? Hoe kent u hem? Niet zo goed. Ik heb hem, als ik me goed, herinner, twee keer meegemaakt. Eén uh, keer in de vergadering van de NAVO, uh, van de stand ministers en één keer van de Europese Unie. We hebben eens een keer kennis gemaakt met elkaar en ik heb eens een keer kort, kort met hem gebaldeld, maar niet zoals met zijn voorganger uh, wat langer overleg uh, gehad. De indruk die ik van hem had uh, en nog altijd heb is dat het een sterke politieke persoonlijkheid uh, is. Een man met, uh, met gezag, ook met veel deskundigheid uh, en we bepaald ook geen bange politicus. Uh, want misschien kan ik er nog aan toevoegen dat hij uh, nog vrij kort nadat hij minister was al met zeer ingrijpende voornemens is gekomen om de Duitse krijgsmacht te hervormen. Het herstructureren een beetje op de manier waarop dat in Nederland in de jaren 90 ook is gebeurd. Inclusief een discussie over de afschaffing van de dienstplicht. Ja. Nou ja, dan durf je wat. Het is geen, geen bange man. Nee, maar dat blijkt dan ook wel uit zijn proefschrift. Dat heeft hij ook een en ander gedurfd als we dit zo horen. Ja, maar daar heb ik geen oordeel over. Dat, dat, dat kan ik niet zo beoordelen. U vraagt naar ja. nou, mijn ervaring als, als oud-collega van hem. En dan zeg ik, in het gremia van zowel de Europese Unie als de NAVO... Uh, is je denk ik heel snel uh, iemand uh, aan het worden die met gezag daar spreekt en een beetje het gewicht ook van een, land, een groot land als Duitsland representeert? Ja, ja. En kunt u zich iets voorstellen bij de betiteling Golden Boy? Ja, daar moet je voorzichtig in zijn. Kijk, je moet iemand niet, niet, niet ophangen aan het feit dat hij er dan helemaal aardig uitziet... ...en ook een aardige en interessante vrouw heeft. Uh, laten we kijken wat hij als minister uh, waard is. En ik denk dat, nee, dat Duitsland in hem op dit moment een hele zware, zeer deskundige uh, uh, autoriteit uh, als minister van Defensie uh, heeft. En dat lijkt me uh, passend bij Duitsland. Hij uh, lijkt me eerlijk gezegd ook het eerste wat je moet... Uh, uh, pakken bij het beoordelen van zo iemand. Oh ja. Dan toch nog een politieke vraag. Als u niet kunt beantwoorden... moet u het maar aangeven. Hoe erg is het als een politicus... zijn proefschrift heeft, uh, voor een deel heeft geplagieerd? <lacht> nou, er zijn geen vaste voorschriften voor. Uh, die vraag wordt als trots beantwoord, neem ik aan, in de Duitse boelstaak. Uh, maar wat uh, vindt u? Niet in, zoals u weet. Nee, maar wat vindt u? Nee, daar ga ik geen uitspraak doen. U ik heb ook geen beeld van de ernst uh, ervan. Uh, je merkt dat hij... Uh, zeg de openbaarheid niet schuilt uh, en al een begin van publieke verantwoording uh, aflegt, nou, uh, de, voor de rest is het een Duitse aangelegenheid. Ja. Annette Biertschol, de, de, uh, Van Middenkoop noemde al even zijn vrouw. Is dat een bijzondere vrouw? Dat is een bijzondere vrouw, ja, Stefanie van... Van Bismarck, dus ook een, een hele oude bekende Duitse adelsfamilie. Um, uh, ja, en die, die twee samen treden dus inderdaad ook als stel op... En, en, en inderdaad ook in veel shows en in veel roddelbladen. Dus uh, uh, ik moet ook eerlijk zeggen, uh, dat imago van Sonnyboy... daar doet hij en zijn vrouw Stefanie ook alles daarvoor dat dat zo blijft... en dat ze dus inderdaad ook zo'n show maken. Want Duits vinden Duitsers dat juist leuk? Ja, dat vinden ze erg leuk. En dat is natuurlijk iets uh, wat we zo ook niet kennen, want... Uh, ja, iedereen ook in Nederland kent de Duitse politici... en dat is toch, toch vaak, uh, ja, niet echt van die, die glamour-types... maar hardwerkende... Angela Merkel. <laughs> Angela Merkel. Nee, hardwerkende en ja, betrouwbare figu figuren... maar die niet echt in rubrieken als, zeg maar, BN'ers... of in dit geval nee. BD'ers optreden. Uh, en dat heeft Van Gutenberg en zijn vrouw, die, die doen dat wel degelijk... en zijn daar ook actief mee bezig. Dus daar wordt ook wel uh, van een PR-show van Van Gutenberg... Gesproken. Ja, ja. In dit geval moet je zeggen, zou ook in Duitsland in principe... dat een politicus ja, iets rommelt uh, schommelt met zijn dissertatie niet zo'n groot schandaal zijn. Maar als iemand zo bezig is met zijn imago, nou, dan kan hij verwachten ja. dat de bal terugkaatst. Ik moet een beetje denken aan Schreuder, is dat terecht? Uh, ja, we, uh, je hebt inderdaad... Schreuder was, uh, had het minder tijdens zijn uh, periode toen die, uh, die Bondskanselier was. Maar dat zijn natuurlijk ook de een of andere affaires geweest. Nou, een uh, paar keer getrouwd geweest. En uh, nou, iedereen weet misschien ook nog... Uh, de, de, de affaire rond zijn haar heeft hij het nu geverfd of niet oh ja. geverfd. Uh, en daar zijn altijd van dingen geweest. Uh, ja, ook met Luxehuizen en de Toscana. Uh, maar hij was wel iemand die duidelijk iets gepresteerd had. Uh, al voor als minister-president in Neder-Saxe en dan als uh, bondskanselier. En dan mag het? Uh, uh, ja, en dan wordt er toch een zekere proporties gezien. Bij Van Gutenberg is het, en uh, ja, meneer Van Middelkoop sprak het net, net aan, de grote reform van de, van de Bundeswehr van de Duitse leger. Uh, die staat nu aan, dat heeft hij op de rails gezet. Maar verder moet nog blijken, hij moet eerst nog iets presteren, echt politiek, ja, ja. om ja. daar tegenover te stellen. Hoe is de stemming rond hem in de media bijvoorbeeld? Wordt die afgemaakt? Gemaakt, of valt het mee? Uh, hij wordt behoorlijk. Uh, hij heeft tenminste. Hij wordt niet afgemaakt, maar hij heeft, ze zijn buitengewoon kritisch. En uh, ja, hij, hij wordt dus, heeft duidelijk een, een deuk in zijn imago opgelopen. En daar wordt nu verder ook gezocht of ze niet, niet uh, misschien nog iets anders achter die mooie façade kunnen vinden. Oké, okay. Annette Birschel en uh, Eimert van Middelkoop. Beide hartelijk dank voor dit uh, portret van Carl Theodor von und zu Gutenberg. <coughs> Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle. Un chant de cigale, je me sens de Le cœur léger, je vois passer une fleur d'été. Elle Hello, jolie, je suis pas d'ici, je suis musicien. Un soir je suis le roi, un soir le chien. Qu'on caresse ou qu'on laisse en solo.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 Het is gewoon een kwestie van taakopvatting dat premier Rutte gisteravond niet naar de Tweede Kamer kwam... voor het debat over de bezuinigingen op het passend onderwijs. Dat zei Rutte tenminste vandaag naar de ministerraad. De complete oppositie in de Kamer voelde zich gisteren behoorlijk beledigd... door Rutte's weigering om naar het debat te komen. Wilma Borgman, jij deed vandaag het wekelijkse gesprek met de minister-president. Was het volgens jaar wel handig van hem? Ja, dat is natuurlijk wel de vraag, hè? want je kunt er wel op rekenen dat uh, Rutte dit de komende anderhalve week tot de statenverkiezingen... voor de voeten geworpen krijgt. En uh, inderdaad was het nou zoveel moeite om even naar de Kamer te komen... om uit te leggen dat die bezuiniging waar het allemaal over gaat... die 300 miljoen euro op de speciale zorg voor kinderen met problemen... Uh, om uit te leggen dat die bezuiniging echt nodig is en niet van tafel kan. Uh, de grootst mogelijke minderheid van 74 van de 150 Kamerleden... wilde ook dat Rutte zou komen opdraven. Die voelde zich geschoffeerd door zijn weigering. En de redenering van Rutte om niet te komen is een uh, heel formeel... Namelijk dat het niet de taak is van de minister-president... om in dit stadium verantwoording van beleid voor zijn rekening te nemen... en daarmee de minister voor de voeten te lopen. Nou, je hebt het hem gevraagd, neem ik aan. Laten we even luisteren naar het gesprek. Meneer Rutte, mag je nog even met u terug naar het debat over het passend onderwijs van gisteravond? Uh, u had ervoor gekozen om niet in te gaan op de uitnodiging van de Tweede Kamer... om uw uh, uh, verhaal te komen vertellen in het uh, debat. Formeel hebt u daar natuurlijk alle recht toe... want, want uh, de minister van Onderwijs was daar zelf volgens u ook heel goed toe in staat... Maar de vraag is vandaag of u zichzelf wel een dienst heeft bewezen door uh, de oppositie van wie u straks toch weer afhankelijk bent in de gordijnen te jagen met uw afwezigheid. Nou, ik denk dat dat wel, dat dat wel goed komt. Kijk, de oppositie die is uh, ook tegemoet gekomen in het debat. Hè. De, de uitgestoken hand heeft ook hier. Volop uh, gefunctioneerd. Misschien moet uh, u dat de oppositie nog wat uitleggen. Want ik heb niet de indruk dat zij dat helemaal ook zo hebben gevoeld. Nee goed, de, de oppositie was uh, bazaal tegen dit voorstel. Ja. Hè, die, die, die zeggen uh, tegen de bezuiniging. Tegen de bezuiniging. Ja. En wij vinden dat als één op de vijf kinderen in het passend onderwijs terecht komt veel te veel. En als je dat uh, moderniseert, verandert, ja. uh, hervormt. Dan is het ook logisch dat dat leidt tot een budgetaire opbrengst. Daar ging de discussie dat, over. Waarom bent u dat gisteren dan niet even konden uitleggen? Denk? Ja kijk, uh, wij gaan de komende maanden met hele grote hervormingsvoorstellen komen. Dit was er één van. Er komen er nog heel veel. Mijn taak is ervoor te zorgen dat in het kabinet we heel scherp bepalen... wat gaan we doen, de laatste inzichten in zo'n voorstel verwerken. Als ik dan iedere keer ook zelf naast die minister moet gaan zitten... om het voorstel toe te lichten, dan... Uh, ja ik heb dat eerder vandaag genoemd, ben ik niet rolvast. Rol dat past niet is... bij de minister-president, vindt u? Nee, maar het past vooral ook niet bij de minister. Uh, maar ja, van dat is heel goed in staat dat zelf te doen. Uh, en toen gegeven... ik uh, ja. zelf in het verleden staatssecretaris was... en bijvoorbeeld een groot wetsvoorstel voor de bijstand door de Kamer ja. moest loodsen... had ik ook niet op te wachten dat uh, balk en er zo nee, maar u geeft nu het verwijt dat u arrogant was. Terwijl uh, voor het aantreden van het kabinet spraken we elkaar ook. En toen zei u wat dit kabinet nou juist niet moet uitstralen is arrogantie. Daar lag het verwijt op tafel. Ja, maar kijk, de, de arrogantie zou hem op de inhoud zitten. Als je niet bereid bent als kabinet om te luisteren naar inzichten van de oppositie en van regeringspartijen. En dat is hier wel gebeurd. Dus dan gaat het alleen nog over de vorm. Dat men zegt we willen jou daarbij hebben. Met een volstrekt onduidelijke reden. En dan zeg ik luister, uh, er komen nog heel veel hervormingen aan. Ik kan niet bij elke hervorming ook zelf aanschuiven. Mijn taak moet zijn die besluitvorming ja, goed voor te gezegd. bereiden, et cetera. Ja. Het was niet zo dat u ervoor weg wilde lopen voor die bezuiniging. Nee, in het tegendeel, ik neem die bezuiniging waar ik maar kan voor mijn kap. Omdat ja. ik er achter sta. En niet ja. die bezuiniging alleen, maar vooral ook die hervorming. Om ervoor te zorgen dat niet per dag twee schoolklassen in de waarjong. De regeling voor jong gehandicapten komen. Dat niet één op de vijf kinderen inderdaad het stempeltje krijgt. Daar is iets mee. Dat is natuurlijk. Eén op de vijf in het voortgezet onderwijs. En één op de tien in het basisonderwijs. Ja, maar in het voortgezet ja. onderwijs zijn ja. nu dus één op de vijf kinderen. Daar zou iets mee zijn. Ja. En, en dat kan dus niet, niet, niet waar zijn. Maar welke kinderen uh, krijgen dan nu onterecht die zorg? Ja, wat je ziet is dat heel snel wordt gezegd uh, tegen kinderen, uh, er is iets met jou. Hè. Dat komt ook door de systematiek die in het verleden is gekozen. Mm -hmm. Ik zie het ook in mijn eigen omgeving, bij vrienden, met kinderen... dat heel snel het stempeltje wordt gezet, ja, er is iets mee. Uh, of dat nou ADHD is of iets anders. En uh, als ADHD een ernstige aandoening is... dan moet je daar natuurlijk uh, met een rugzakje of anderszins voor zorgen. Uh, maar er zijn ook gewoon kinderen die, uh, die ja, heel goed op school kunnen meekomen... zonder dat ze het stempeltje krijgen daar is iets mee aan de hand. Maar welke kinderen zijn dat dan? Want het gaat nu om kind, bijvoorbeeld dove kinderen... bijvoorbeeld kinderen inderdaad met een uh, autistische stoornis... die straks in het normale basisonderwijs terecht. Komen. Nee, maar daar is natuurlijk iedereen het over eens. Maar voor wie is dat goed? Uh, uh, uh, uh, nou, dat is heel goed dat die in het normale basisonderwijs terechtkomen... als maar ze maar, voor maar goed wie is begeleid dat goed? kunnen worden. Nee, maar als ze maar goed begeleid kunnen worden. En als het niet gaat in het normale basisonderwijs... dan blijven we blijven miljarden uitgeven. Even het beeld, hè, alsof we nu het passend onderwijs opheffen. Nee, er wordt 300 miljoen omgebogen. Er blijven miljarden beschikbaar in Nederland voor het passend onderwijs en terecht, want in een beschaafd land hoort vanzelfsprekend dat je kinderen die niet kunnen meekomen alle kansen geeft om mee te komen. Het maar tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat, uh, dat kinderen die, die in het normale onderwijs kunnen worden meegetrokken, dat je dat zoveel mogelijk doet. Ja, maar dan nog even naar de inhoud, want um, de, het kabinet zegt ook eerlijk, 6.000 leraren verliezen daardoor hun baan, maar wie wordt daar beter van? Daar wordt het onderwijs toch niet beter van? Nou, wat je daarmee bereikt natuurlijk. In het onderwijs zijn heel veel vacatures. Hè? Er is heel erg behoefte in het onderwijs aan goed opgeleide mensen. Hè? Dus ik maak mij helemaal geen zorgen over de toekomst uh, van deze 6.000 uh, leraren. Ja, de als de het al zover zou komen. Tenminste wel. Want nou, die zegt in de brief aan de Kamer. Het is nog maar de vraag of die uh, docenten, die, die leraren die worden ontslagen... wel elders in het onderwijs een plekje vinden. Omdat je dus alles aan ze moeten doen wat ze ook in het debat gezegd heeft... Om ze daarvoor om te scholen, dat hoort er dus bij. Je moet er alles aan doen om ervoor te zorgen... dat ze in het normale onderwijs aan de slag kunnen... als ze dat zouden willen. Um, maar, um, maar het zou toch graag zijn... ik begrijp de vraag ook werkelijk niet. En Ik merk ook op, op, aan de reactie van mensen... dat ze het heel goed wel begrijpen. Dat het niet normaal is dat je zoveel kinderen... Uh, niet in het normale onderwijs een plek zou kunnen geven... omdat er iets mee zou zijn. En de kinderen waar wel wat mee is, nogmaals mevrouw Borgman... daar blijven miljarden voor beschikbaar. Omdat dit ook het kabinet is dat zegt... als je echt uh, een beroep moet doen uh, op het collectief... in dit geval op de samenleving, op de staat... dan doe je dat nooit te vergeefs. Dus het beeld dat het kabinet zwakke kinderen treft... met deze bezuiniging die um, in plaats van naar hun speciale onderwijs... straks naar het basisonderwijs komen... daar neemt u afstand van. U zegt dat klopt niet. Dat is echt onzin. Wat wij doen is, is, is het hervormen... zodat je de kinderen die het echt nodig hebben... Die houden het, de kinderen die, het, uh, die mee kunnen het gewoon onderwijs, daar geven we goede ondersteuning aan. Maar we willen af van een situatie dat uh, inderdaad 20% van de kinderen, dat daar uh, iets mee zou zijn. Um, u gaat uh, volgende week campagne voeren, want de Tweede Kamer is even met uh, vakantie. Uh, dat, dat, ik neem aan dat u dat gaat doen met het oog op de meerderheid in de Eerste Kamer. Uh, de meest recente peilingen, meneer Rutte, die zien er niet zo heel geweldig uit. 35 nee, zetels uh, zou, als er vandaag gestemd zou zijn, overblijven voor de coalitie in de Eerste Kamer. Maakt u zich zorgen over het slagen van uw missie? Nou ja, zorgen. Ik, ik, ik merk op straat dat mensen zeggen, dit is een goed kabinet, jullie moeten door. U merkt op straat? De, ja, bij die demonstratie mensen... bijvoorbeeld op het Malieveld deze week? Nee, of maar als je met mensen, als je met de... mensen praat, als je, of het dan bij de Albert Heijn is of gewoon door de stad lopend, heel veel mensen die me aanspreken, Je ziet het ook trouwens in onderzoeken. Hè, dat een, maar niet uh... in de peilingen. Nee, wat gek. Nou, het volgens aan de hand in de peilingen is er een meerderheid voor het kabinet. Maar tegelijkertijd zie je dat bij de, ja, gisteravond nog, bij de peiling waar de in de Eerste Kamer een meerderheid is. In de Tweede u. Kamer meerderheid ze Ja, meerder 97, dus, er zijn, dus. Maar wat zijn er nou veel mensen die dit kabinet zien zitten, die denken dat het wel goed komt? En daarom is het zo belangrijk dat mensen zich realiseren dat 2 maart niet alleen gaat over de Provinciale Staten, maar ook over ja. de Eerste Kamer. En dat mensen die dit kabinet zien zitten en zeggen bij Tweede Kamerverkiezingen zouden wij op CDA of op PVV of op VVD stemmen, dat die zich realiseren dat als zij dat niet ook naar de stembus komen op 2 maart er een risico is dat het kabinet geen meerderheid haalt en dat betekent dat voorstellen gaan vertragen, dat heel veel voorstellen het niet halen, dat we die ombuigingen om die, die staatsfinanciën ja, dat we die staatsfinanciën niet op orde kunnen brengen, dat we die investeringen in veiligheid niet kunnen doen. Uh, dus het eigenlijk is heel belangrijk geeft, dat mensen komen stemmen. Eigenlijk geeft u een stemadvies. Kan dat wel voor een premier? Zeker. Vindt u dat als ik de ben toch niet, van de ik ben Vist, toch... u zegt bijvoorbeeld... het kan staatsrechtelijk niet dat een premier die boven de partijen hoort te staan... een stemadvies geeft? Maar dat is wel merkwaardig. Ik ben toch ook nog gewoon leider van de VVD. Ik ben geen superambtenaar. Ik ben natuurlijk minister-president. En in die rol zijn er heel veel momenten dat je er moet staan voor het hele land. Maar tegelijkertijd geef ik ook leiding aan een kabinet van een aantal politieke partijen. En het zou toch wel heel raar zijn als ik niet zou kunnen zeggen... Hè, als voorman van mijn eigen partij en minister-president van een kabinet van twee partijen... samenwerking van drie partijen... De, in ieder geval, de wat ik hier ook doe, hoe belangrijk het is dat wij ook in de Eerste Kamer een meerderheid krijgen en dat de mensen die zeggen we zouden op jullie stemmen voor de Tweede Kamer dat nu ook doen. Dank u wel.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 March April May will make you sing and sway. June and July, let's give.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 Hamel met March, April, May. De Nederlandse filmeditor Edgar Burksen, al decennia werkzaam in Hollywood... krijgt morgen een belangrijke prijs, de Robert Wise Award, vernoemd naar de regisseur van filmklassiekers als The Sound of Music en West Side Story... voor zijn bijdrage aan de laatste fase van de totstandkoming van een speelfilm, de montage. En Edgar Burksen is nu aan de telefoon vanuit Hollywood. Hij zou naar een studio gaan, is ook onderweg naar een studio... maar kan hij niet helemaal bereiken, geloof ik, meneer Burksen? Ja, ik zit nog steeds in de auto. Ik, uh, je, het uh, verkeer in uh, Los Angeles is een beetje moeilijk op het ogenblik. Omdat er net een uh, regenbui aan de hand is. En dan, uh, dat, dat zijn ze hier niet gewend. Oké. Okay. Nou goed, het ja. maakt niet uit. We kunnen u goed verstaan. Van harte gefeliciteerd. Bedankt. Krijgt u de prijs vanwege uw uitmuntende montagekwaliteiten? Um, nee, ik krijg eigenlijk de prijs vanwege mijn uitmuntende schrijvers kwaliteiten over montage. Okay. Uh, want het is een, een prijs die uh, af en toe wordt uitgereikt door uh, ACI, dat is de American Cinema Editors, uh, voor mensen die zich uh, um, uh, speciaal uh, voor het uh, verbreiden van wat montage is en uh, het vak van montage uh, daarvoor uh, uh, zeg maar uh, een, een grote dienst hebben bewezen. Ja. En, dus uh, dat is de reden waarom ze dat mij, aan mij hebben gegeven. Omdat ik zeg, bijna al uh, tien jaar uh, hun, uh, hun uh, tijdschrift heb gedaan. Oh ja. Nou, laten we het daar even over hebben. Hoe belangrijk is zo'n montage voor een film? Het is het allerbelangrijkste uh, wat er met een film kan gebeuren in... Film, eh, als je dus bekijkt wat er in film is, je hebt fotografie, je hebt uh, acteurs en actrices, je hebt een regisseur, je hebt uh, uh, uh, set design en al dat soort dingen. Ja. Maar het enige wat, en die door, dingen die komen overal voor, die komen in, uh, op het toneel voor, die komen in, uh, in televisie voor en al dat soort dingen meer. Maar uh, montage is iets wat uh, alleen in film gebeurt. En uh, daarom is het een heel speciaal vak, uh, wat ook bijna niemand begrijpt. Want Iedereen die uh, thuis uh, op zijn iMovie zit te werken, die, uh, die denkt dat hij weet wat montage is. Want ja, maar is dat niet zo dan? Alle slechte, alles slechte en uh, uh, beelden eruit en uh, veel mensen denken dat dat is wat ik doe. Maar... Maar, <laughs> maar wilt u dan eens proberen uit te leggen wat u wel doet? Want dat denken we inderdaad, u, u krijgt een aantal banden ja. aangeleverd en daar moet u er geheel van maken. Um, wat, uh, wat een editor doet, is uh, eigenlijk uh, op uh, de allerbeste manier mogelijk met het materiaal het verhaal vertellen. En het verhaal vertellen, dat betekent dus, net als een schrijver dat doet, hij heeft uh, ontzettend veel uh, materiaal ter beschikking... En een schrijver heeft ontzettend veel woorden ter beschikking... en toch moet hij proberen een, uh, een goed verhaal te maken. Nou, hetzelfde doet een editor. Mm. Met alle beelden die hij ter beschikking heeft... daarmee zoekt hij de beste eruit om, uh, om het verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Maar staat er dan niet steeds een regisseur achter u die zegt... en nou wil ik dat shot, en nou wil ik dat beeld, en dan wil ik dat? Maar heeft u daar zelf wel veel vrijheid in? Over um, het algemeen, uh, uh, zoals ik werk... en dat is een klein beetje anders uh, dan in Nederland... Maar zoals ik werk hier in Hollywood, is um, als ze bezig zijn met de opname van de film... ...ik zet de film in elkaar zonder de regisseur. En um, okay. uh, dat heet dan de editor's cut. En de editor's cut die is meestal klaar um, een week of twee nadat ze klaar zijn met de opname van de film. Ja, ja, en... en dan komt de regisseur bij me en uh, dan gaan we samenwerken. werken. Of, uh, uh, hij blijft bij me, maar dat gebeurt bijna nooit. Hij bekijkt de film en geeft mij uh, een aantal uh, uh, dingen die hij wil veranderen. En ja. dan ga ik mee aan de slag. Okay. En dan komt hij weer en dan ga ik weer mee aan de slag. Om ja, ja, maakt... te hebben wat, uh, wat de film moet worden. Oh, ja. U bent in Nederland als uh, filmeditor begonnen. Van de koele meren des doods, maar ook een uh, vlucht regenwilp uit 1981. Laten we even 30, ja. 30 jaar teruggaan in de tijd. Is dat ja. alles? Ik kan niks meer verzinnen. Ik niet zo hard. Mij kan ze niet horen, maar jou wel. Ze vindt je duidelijk uit, Maarten. Ze wacht gewoon tot jij iets onderneemt. Nee. Nee. Nee. Wat ben je bang voor? Dat ze nee zal zeggen. Ik ben niet bang, maar ik bedoel, je kan toch niet zomaar. Ik bedoel, je moet nog geërst. En bovendien weet ik niet of ze. <lacht> ze willen het net zo graag als jij, Maarten. Ja, naar een boek van Maarten het Hart met Jeroen Krabé als acteur. Ja. Ziet u het beeld voor zich als u dit hoort? Oh ja, ja, ja. ja. Echt waar? ja? Uh, dat is een van de dingen die ik heb als, uh, als editor. En dat is, uh, ik vergeet nooit beelden. Als ik het eenmaal gezien heb, dan, uh, dan zit het in mijn hoofd en het gaat nooit meer weg. Oh ja. Dit was dertig jaar geleden. Kan je dat nu ja. nog zo monteren of zou u het nu totaal anders doen? Uh, totaal anders. Um, er is natuurlijk in die dertig jaar ontzettend veel veranderd, uh, zeker op het gebied van montage. Um, uh, dingen gaan veel sneller nu. En dat komt omdat mensen gewend zijn om, om sneller dingen in zich op te nemen. En daar moet je je ook aan aanpassen. Dus je moet ook sneller gaan monteren. Oh ja. Hoewel soms moet je het ook langzamer doen, maar uh, dat zijn andere soorten films. Dat zijn maar, meer de kunstfilms. Uh, belangrijkste, over... belangrijkste verandering is misschien de digitalisering? Ja, um, want in Nederland heb ik uh, uh, alle films gemonteerd nog op film. Ja. Dus op een montagetafel en uh, echt uh, kn knippen en plakken. Ja. En uh, toen ik naar de Verenigde Staten ging... toen kwam al snel uh, het digitale monteren op een computer kwam naar voren. En daar ben ik bij Lucasfilm mee begonnen. En, en wat voor invloed en, heeft dat gehad? De invloed is, is dat, het, uh, dat je dingen veel sneller kunt zien... En je kunt, dingen die, je kunt ook makkelijker dingen proberen. Want uh, als je het helemaal geprobeerd hebt, dan kun je het opslaan met, uh, op de hard drive. En uh, dan probeer je het op een andere manier. En uh, die andere manier die kan misschien beter zijn, of een gedeelte ervan kan misschien beter zijn. En die dingen die kun je dan combineren. Nou, Dat je komt kan... vroeger met film natuurlijk niet. Je kan veel meer experimenteren, zegt u? Ja. ja. ja. Oh ja. U heeft later ook aan hele bekende films mee gewerkt: Young en Yannette Jones, uh, The Hunt for Red October en Die Hard 2. We gaan even luisteren naar een stukje uit Die Hard 2. Allee! Your fucking light. ah! Nou, dat klinkt als een chaotische passage. Is dat ook een chaotische montage dan? Uh, nee. Um, het, uh, het grote verschil met uh, uh, Nederland en Amerika is uh, voor mij geweest dat ik in, uh, in Amerika heb ik echt leren um, uh, actie monteren. Want dat is iets heel anders. In Nederland uh, komt dat bijna niet voor omdat het gewoon te duur is. Uh, okay. um, action adventure zoals dat hier in Amerika heet. Um, en dat heb ik natuurlijk bij Indiana Jones heb ik dat, uh, geleerd met George Lucas. Die heeft mij echt uh, de kneepjes van het vak bijgebracht ja. hoe uh, actie gemonteerd moet worden. Ja precies. En uh, ja, daar... daar dat is natuurlijk een, een, een vak apart. Zeg maar. ja. nou, als ik zelf film zit te kijken... heb ik best wel vaak dat ik het niet snap. Dat het te snel voor me gaat. Heeft de, de, de, de editor dan iets verkeerd gedaan? Of ligt het aan mij? Um, ik kan zeggen dat uh, de editor het uh, fout heeft gedaan. Vraag. Maar het ligt ook heel vaak aan, aan uh, de manier waarop je kijkt naar een film. Uh, een, vriend, een, uh, een assistent van mij die uh, werkte aan Speed... Uh, Mark van der Heijden. Um, Mark Heideman, die... Uh, hij is met zijn uh, vader en moeder naar de film geweest, uh, Speed, want ja. daar was hij uh, stage ja. lopen. Ja. En hij vertelde mij dat zijn vader dus niets van die film begreep, want het ging allemaal veel te snel. En zijn vader was 30 jaar niet naar de film geweest, dus voor hem was het uh, een totaal uh, warboel. En um, er zijn bijvoorbeeld ook films, als je kijkt naar Born Identity, dat is een van uh, de films die... Uh, nog veel succes gehad heeft hier ja. in Amerika. Ik weet niet of dat in Nederland maar, ook zo geweest is. Onze tijd is bijna op. De boodschap is eigenlijk... je moet ook leren kijken naar films, als ik u goed begrijp. Juist, juist. Ja, ja. En je moet uh, een beetje ver van het, van, uh, van het scherm zitten. Want niet... soms, uh, als je te dichtbij zit, okay. dan is het ook niet goed. Niet te dichtbij. Edgar Burks, hartelijk dank en een hele fijne dag morgen. Oké, okay, hartstikke bedankt. Het is 5 voor 12. De gekte rond het huwelijk van de Britse Prins William met Kate Middleton is ook overgeslagen naar Mexico. In de hoofdstad is het 19-jarige meisje Estibales Chavez een hongerstaking begonnen. Doel: een uitnodiging voor het sprookjeshuwelijk. Journalist en inwoner van Mexico-stad Jan Albert Hootse is voor ons bij het meisje. Goedenavond Jan Albert. Goedenavond. Waar zit ze precies? Uh, ze zit hier vlakbij de Avenida de la Reforma, dat is een hele grote boulevard, uh, op de hoek bij de Britse ambassade. En hoe zit ze erbij? Nou, ze is nu een beetje verzwakt, want ze zit hier al ongeveer tien dagen. Uh, ze zit ook in de felle zon en ze heeft, ze heeft natuurlijk zeer zijn hongerzaken, dus ze heeft echt niks gegeten. Uh, en ook omdat de ambassade haar uh, uh, een paar dagen geleden had verteld dat het echt niet gaat lukken om haar een uitnodiging te geven, ja, is uh, de gemoedsrust ook niet helemaal in orde. Nee, want wat is precies haar doel? Haar doel is om een uitnodiging te krijgen voor het huwelijk van prins William en Kate Middleton in april. Uh, en dat is omdat haar moeder een enorme fan van Lady Di was. En haar moeder was overleden toen zij uh, net was geboren. Dus, dat was voor, dus voor haar is het een, eigenlijk een levensdoel om naar dat huwelijk toe te kunnen gaan. Dus, dus het is echt heel serieus? Ja, het is heel serieus. En ze is ook echt bereid om hier heel erg lang te blijven zitten. Ja. En kan je met haar praten? Ja, ja ze, is wel, uh, ze is nog wel spaakzaam. Ja, en als je dan vraagt, zou je niet stoppen, wat zegt ze dan? Zal ik u de vraag even herhalen? Ja, als je aan de vraag van, dit heeft geen zin, je kan beter stoppen, wat zegt ze dan? Als ik je vraagt, dat heeft geen zin, wat zegt ze dan? Als wat zegt ze dan? Nou, dat voor mij, dat heeft geen zin, of heeft geen zin, maar... Ze zegt dat het voor haar niet zinloos is. Dat het haar droom altijd is geweest, dus dat haar ook geen zin heeft om te stoppen. En is ze echt bereid tot het uiterste te gaan? Is ze bereid tot voor om het maximaal, het meer Ja. Nou Wil jij haar in ieder geval de hartelijke groeten doen van ons hier uit Nederland... en zeggen dat ze in Nederland vanaf nu heel beroemd is? Te mando muchos saludos desde Holanda, donde ya madrugando. Muchas gracias, igualmente. Ja. Wat zei ze? Dankjewel en hetzelfde hartelijk goed vanuit Mexico. Ja, nou wens haar heel veel sterkte. Ja, en ik zou bijna zeggen, breng haar tot reden, maar dat is misschien een beetje pedant hier vandaan. Ja, ik heb het net ook al voorzichtig geprobeerd wat tegen haar te zeggen, maar ze is echt bereid om, het heel, veel, om heel ver mee te gaan. Goed, nou, laten we hopen dat het goed afloopt. Jan Albert Hoots, want dat huwelijk, dat is 29 april, hè? Ja, dat klopt. Ja, dus dat is nog wel een tijdje. Ja, nog of ze die tijd vol uithouden, dat betwijfel ik. Nee, nee, nou ja. Misschien moeten ze in Engeland maar eens de hand over het hart strijken. Jan Albert Hoots, hartelijk dank, vanuit Mexico stad. Graag gedaan, fijne avond. Einde van het oog, straks is het Casa Luna. Daarin is Jeroen van der Sluis de gast. Onderzoeker Nieuwe Risico's aan de Universiteit van Utrecht. En het gaat over bestrijdingsmiddelen. We zijn er morgen weer met Stefan Sanders. Goedenacht.